الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ومباركه بعد جماعة, خبت. جماعة, خبت. جماعه جماعه إس خبت. جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه خزام جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه جماعه uh, maar vandaag gaan we het jaama aangebeten, en dat is gezamenlijk gebed. Is er ook of niet? هذا يقول إمام الشاذي رحمه الله في صلاة الجماعة سنة مؤكدة في بيان حكم صلاة الجماعة هذا يقول إمام الأبي الأزهري هذا يقول ثم صلاة الجماعة السنة مؤكدة عندما يجب أن تكون هذه الدفاع في البلغة الخبيدة وأن de tegen het in de moskee. Ja? Ook al staat het niet letterlijk, maar de doen we daarmee in de moskee. Want uh, anders zou je ook met die twee een, een groep mensen met die twee in, in thuis en andere weer thuis en die andere weer ook in die andere huis. Dat, dat is geen uh, ook al is dat jamaa, maar dat, dat wordt niet mee bedoeld. Want uh, dat is dan folqa. Dat want uh, de moskee is gebouwd zodat de moslims bij elkaar het gebed verrichten. En daarom is de beloning meer dan als je thuis bidt of in, of in de markt. Dus in je werkplaats. Voor de man is dit. In ieder geval. Dus hij zegt. De vijf uh, salat is sunnah mu'akadah voor de vijf verplicht gebeden. Behalve Jumu'ah. Dat is Fad. Uh, wat bedoelt hij hiermee? Hij zegt dus... De vijf verplichte gebeden zou je alleen kunnen bidden. D dan zijn ze geldig. Maar Jumu'ah kun je niet alleen bidden. Ja? Kan niet. Het is fard. Het is een voorwaarde daarvoor... Dat je Jumu'ah in een groep bidt. En die groep... Heeft ook eigenlijk... Uh, er is geen minimale... Begrenzing daarvoor in de mezheb. Maar ze zeggen... Als het minder dan 12 is, dan is het ongeldig. Maar dus, Jumu'ah kun je niet alleen bidden. En de vijf verplichte bidden, behalve Jumu'ah, kun, kun je wel alleen bidden. En het is Sunnah akkadah om het in een groep te bidden. Uh, Imam al-Abi azari al hij zegt... De bewijs voor, niet bewijs, hij noemt het niet als bewijs. Maar hij zegt, uh, de sunnah is daarover overgeleverd. Dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zei. Salatu jama'a afdalu min salati ahdikum wahdahu. Bichamsa wa aishirina juz'a. Het gebed in een groep is beter dan als je alleen zou bidden. En uh, in 25 uh, delen. Dus het is 25 delen meer waard dan alleen bidden. En in een andere overlevering is het 27 gradaties beter. En salat al jama'a heeft heel veel voordelen. En er zijn veel hadith erover overgeleverd die bewijzen dat het heel veel waard is. Zoals de hadith van ieder stap die je maakt gaat er een beloning erbij. En een andere stap die je maakt gaat er een zonde eraf. En sahaba hebben er ook over gesproken. ze zeiden uh, diegene die naar het gebed gaat... Uh, is een vorm van jihad om naar het gebed te lopen, want inspanning, je spant je in, je, je strijdt tegen je nest, je dichtbijzijnde vijand, je ego, door naar de, naar de moskee te lopen. Voor de mannen is dat vijf keer per dag, voor de vrouw is het een bestrijding van haar nest om thuis te bidden en niet per se naar buiten te gaan. Behalve in Eid en Jumu'ah. En daarvoor zijn bepaalde voorwaarden. Oké, okay, wanneer, wanneer verdien je deze beloning? Stel je voor je gaat naar de moskee en de imam is aan het bidden. Uh, wanneer verdien je die beloning? Wanneer val je eronder? Hij zei, als je minimaal één rak'a hebt bereikt met de imam. Dus als de imam nog niet klaar is met de record, En jij sluit aan bij hem. Je doet de kbert al-ihram. En je doet de record voordat hij opstaat van de Dan heb je één rak'a gehaald. Ja? Als dat de laatste rak'a heb je... Eén rak'a van het gebed gehaald. En dan ben je een ma'moom. En dan verdien je ook de, ook de beloning daarvoor. Ja. Dan verdien je ook de beloning daarvoor. Alaykum salam. Maar als je net te laat komt. In de laatste rak'a. Hij staat op van de record, Dan mis je die beloning. Ja. Dit is de mashoor in de madhab. Er is een andere mening. Volgens mij gesteund door imam Ibn Rushd. Of hij is in eigen het, Dat hij zei. De beloning krijg je wel. Maar je valt niet onder. Je krijgt niet zoveel beloning als diegene die vanaf het begin is gekomen. Maar je krijgt wel een beloning. Maar je bent niet ma'moom. Dus. Als je imam te zetten, hoe gaat het doen? Hoef je hem daar niet in te volgen. Etcetera. Zoals in de vorige les. Die we hebben behandeld. Oké. Okay. Hij zegt, als je met je vrouw bidt ja Jij bidt en je bent de imam. En iemand bidt achter je. Bijvoorbeeld je vrouw. Of je bidt in een openbare ruimte. En daarna komt een vrouw en die sluit aan. Die gaat achter je bidden. Minimaal één rak'a. Ja. Dan hebben jullie de beloning van jama'a. Of uh, je ziet iemand in de moskee bidden. En je hebt sterk vermoeden dat hij een vat bidt. Die jij ook moet bidden, bijvoorbeeld. En hij sluit aan. Of we zeggen niet in de moskee. Want in de moskee mag je niet twee keer Jama'a bidden. We zeggen, uh, je bent thuis. Of je komt thuis en je ziet je broer. Of je vader. Of een, een moslim in ieder geval. Zie je bidden, een man. En hij sluit aan bij hem. Dan heb je ook de beloning van Jama'a. Ja? Of bijvoorbeeld, je hebt een kind. Je gaat bidden. Nee, dat hebben ze niet genoemd. Kind. Dat is een ander onderwerp. In ieder geval, dat is, dan heb je vader van Jama'a. Mag je dan nog een keer uh, Jama'a, gebed. Verrichten. Mag dat. Dat mag niet. Want je hebt al een Jammah gebeden. Zolang je één rak'a minimaal hebt gehaald. Waarom mag dat niet? Want de profeet salallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd. Je mag niet meer dan twee verplichte gebeden. Bidden. Ja. Op een dag. En er is een, een, spe, een bewijs die dit specifiek maakt, dat de Profeet een keer zat te bidden. En toen was, was hij klaar met het gebed, toen zag hij een, een moslim zitten ach, uh, in de achterkant van de moskee. Hij heeft niet meegebeden. Dus de Profeet liep naar hem toe, zei hij tegen hem: "Je bent toch, ben je geen moslim?" Hij zei: "Je wel." Hij zei tegen hem: "Waarom heb je dan niet met ons gebeden?" Toen zei hij: "Ik heb al." Bij mijn kameel gebeden. Hij zei tegen hem sallallahu alayhi sallam, volgende keer als je alleen bij je kameel hebt gebeden en die komt in een moskee en ze gaan Jama'a bidden, bid dan met hun mee. Dit is het bewijs dat als je alleen hebt gebeden, dat je dan Jama'a. Uh, dat het aangeraden is om jamaa te bidden. Waarom? Want ze zeggen: alleen bidden is makro, als er geen excuus. En dan is het aangeraden en heb je zin om ook te bidden, dan ga je op zoek naar een plek waar je jamaa kan bidden. Oké, okay, wat is de minimum, bijvoorbeeld je hebt thuis gebeden, en je gaat, naar de, uh, je gaat naar de moskee, of je gaat naar een andere plek, om te bidden, de, de, de beloning van uit te halen. Hé, hey, je ziet één persoon bidden. Ja? Je ziet één persoon bidden. Kun je dan met hem aansluiten? Dat is gilaf over in de midden. Ja? Het even over. Maar de maatshoor is dat je pas kan aansluiten als er minimaal twee mensen zijn. Dus dat betekent, die imam in één persoon bidt met hem. Dan pas sluit je aan. Om die vadel van jamaat te bereiken. Dus je gaat niet aansluiten als, de, als een persoon alleen bidt. Om de beloning van jamaat te krijgen. Als je, als je nog niet hebt gebeden, dan bid je met hem. Dan krijg je die vladels van jamaa. Maar als je al hebt gebeden, dan sluit je alleen bij een jamaa aan. Dus één imam, minimaal één imam en één moem bij hem. أن دان زقتي ومن صلى وحده أو لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة فإن له أن يعيدها في جماعة. Dit is wat ik net heb gezegd. Alleen net hebben we het gehad over een persoon die alleen bittet. Stel je voor, jij komt, jij gaat naar de moskee en je imam in de vierde raka. Ja, je ziet hem hij in de vierde raka. En gaat naar boven en jij wilt aansluiten en voordat jij in de komt staat hij al op. Dus je hebt de vierde dat heb je gemist. Dan val je niet onder de Jama. Want je krijgt niet de beloning van de Jama. En je wordt als Munfarid gezien. Voor jou is het ook Mendoob. En Mendoob in de Midzeb kan betekenen voor Sunnah en voor Mustahab. Is het Mendoob om naar een andere. Jamaa op zoek te gaan om met hun Jamaa te bidden. Oké, okay. ook al is het in Daruri tijd. Ja, dus jij hebt gebeden in Ichthyaori tijd. En er is mndoub betekent aangeladen. Maar mndoub is een brede betekenis. Sunnah kan er ondervallen en Mustahab. En mustahab betekent ook aangeladen, alleen het niveau van dat is lager dan Sunnah. De ulama hebben dat, dat beschreven: Sunnah, men doet, Mustahab. En, maar er is niet een duidelijke. Uh, Bijvoorbeeld, te zeggen sunnah is wat de profeet altijd heeft gedaan. En hij heeft gezegd van doe het. Ja? En mustahab is wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gedaan, maar hij heeft niet per se gezegd van doe het. Ja? Bijvoorbeeld, ze hebben de profeet zien doen. En toen zei ze, wat is dat voor gebed, zegt hij dit en dit. Maar er is niet bijvoorbeeld een hadith die daarover zegt, wie dit doet en dat doet krijgt zoveel beloning. Maar daar is ook geen lef over. Ja, dat ga ik uh, inshallah een keer. Uh, want ik ben nu nog steeds op zoek naar de beschrijving. Want ik heb van Ibn Roost, ik ben van Imam Garci. Maar ik wil naar de latere gelezen, dus de laatste gelezen wat zij hebben gezegd. Kijk of zij een einde oordeel hebben daarover. Maar mijn doel is gewoon aangeraakt. En het eh, sunnah kan eronder vallen en mustahab. Dus het is niet iets ertussenin. Oké, okay, wat we gezegd is, als jij eh, alleen hebt gebeden, of je hebt met de imam gebeden, maar je was te laat... Dus je, je valt niet onder de Jama'a, dan is het aangeraden om het opnieuw te bidden met een Jama'a. Ook al wordt die Jama'a gebeden in de daroriteit. Ja? Bijvoorbeeld hier in Engeland: het er is om 10 voor ongeveer 10 voor, 5 voor 1. Nee, 5 voor 12. En ze bidden door het jamaa om 1 uur, dus een hele uur de tijd ertussen. De maar hebben het verschil in de madhab. wat is beter? Op tijd bidden, de, dus de eerste tijd van het gebed bidden, of jamaa bidden. Want er is een hadith, er uh, kwam een persoon uh, bij de profeet sallallahu alaihi wasallam) en hij vroeg hem wat is de beste daad die je kan doen? Hij zei tegen hem, bidden op tijd. Bidden betekent niet binnen de tijd, maar betekent oh, als de, de gebedstijd ingaat, bid je dan gelijk. Behalve voor de uitzonderingen die er zijn. Bijvoorbeeld uh, zogger uh, in de zomer voor de, die, uh, voor de jamaa. Maar algemeen, bidden als de gebedstijd ingaat, gelijk daarna bidden, is een goede daad. En toen zei de en daarna, zei die man tegen de profeet. En wat komt er daarna? Zei hij, goed zijn voor je ouders. En toen zei hij tegen hem. En wat komt er daarna? Zei hij, het verrichten van jihad. Dus die hadith hebben we. En we hebben een andere hadith van de jamaa. Van het is 25 delen meer dan als je alleen bidt. Oké, okay, wat gaat voor? Wat is sterker? Op tijd bidden... Of in jamaa. Wat doe je dan? Wat je kan doen. Wat ik persoonlijk doe soms. Is bijvoorbeeld. Als Dogar om 10 voor 1 is. 10 voor 12. Dan bid je Dogar op tijd. En dan wacht je tot 1 uur. Ga je naar de moskee. Bid je opnieuw Dogar met de jamaa. Dan heb je en... Uh, op tijd gebeden, dus binnen de eerste tijd. En je hebt met jamaa, heb je twee beloningen te pakken. En stel je voor ook al zou het in darori tijd zijn. Darori tijd. Dan is het dan is alsnog minder doel voor je. Om het op, uh, opnieuw met de jamaa te bidden. Om zo de beloning te krijgen. Hij zegt, het is sunnah om uh, jama'a te bidden in iedere moskee, ook al is het bijvoorbeeld, en, uh, de tijd is er voorbij. Ja? Het, is, het is niet meer, het is na de uh, begrensde tijd. Hij zegt, het is ook sunnah om de volgende gebeden in jama'a te bidden. Salat al-Kusuf, en dat is als de zonverduistering. En salat al istisqa salat al istisqa betekent uh, bidden zodat uh, als er een uh, epidemie er is, bijvoorbeeld er valt geen regen, of er is een uh, ziekte, een plaag, of er is uh, inflatie, of er is bijvoorbeeld hongersnood, dan doe je salat al istisqa صلاة الاستسقاء و صلاة الكسوف ضمن دراسه لينج دي اتسنعم ان جماعه البدا dit doen zij gewoon extra want dit gaan we later behandelen de hoofdstuk ja je maakt een gebed twee keer bidden Ja, yeah, dat is voor alle gebeden, behalve voor Maghreb. Maghrib bid je niet twee keer. Alleen Maghreb gebed, maar dat gaat hij zo zeggen. Het is ook makro, nee, het is mijn dood om Salat l'eid in Jamaat te bidden en Salat Tarawi. En het is mijn om een in een grote groep te bidden. Ja? Bijvoorbeeld met de 60 met de 20 een beetje Nila. Ligt er aan als de vrouw. Als de vrouw bijvoorbeeld niet vrouw gezamenlijk terwijl je voor. Broeders gaan bidden in de groep en vrouwen gaan erachter bidden, is geen probleem. In de moskee. Taraweeh. Uh, een vrouw naar de moskee gaan, ulema hebben daarover gesproken bijvoorbeeld. Uh, voor als een vrouw, ze zeiden, een vrouw die, die niet meer bijvoorbeeld. Een verleiding zou zijn om mee te trouwen. Bijvoorbeeld ze is heel oud. Bijvoorbeeld bejaard. Voor hun is het sunnah gewoon om naar de jamaa te gaan. En voor de jongere vrouwen. Hebben ze gezegd. Is macro. En, eh, maar ze zeiden als ze bijvoorbeeld. Als ze fitne is. Als ze heel verleidelijk is. Ja. Maar als een vrouw gewoon bedekt is. En er is geen het voor haar en haar gezicht is bedekt, ze draagt niqab of ze gaat met haar man. Ik denk niet dat daar wat mis mee is. Voor Tarawih dan. Andere gebeden hebben een apart oordeel: Salat Jumu'ah, Salat Eid, Salat Istisqa. Ieder gebed, dus dit is per gebed. Maar Tarawih, bijvoorbeeld in Ramadan, we moeten ook kijken wat de MR is van de later geleerden. Vooral in Marokko, want in Marokko is het bekend dat de vrouwen allemaal naar de moskee gaan in Taraweeh. Maar is dat gesteund door de amed, door de fatwa uh, van de ulema van de vijf, of niet? Maar bijvoorbeeld als je uh, een man en zijn vrouw gaan navelaar gezamenlijk beden thuis. Het is makkelijk om twee redenen. Navela in, in een groep te bidden. Als het een heel grote groep is. Of als het in een plek is die uh, iedereen kan zien. Bijvoorbeeld in een moskee. Ja, op straat. Uh, dat soort zaken. Maar als je thuis doet. En het is niet een grote groep. Dan is het niet macro. Dan is het toegestaat. En is goed. Als je met een groep bijvoorbeeld Qiyam Leel doet. Als je bijvoorbeeld alleen zou iets niet aankunnen, dan doe je het met een groep. Zolang het niet een grote groep is. Dat is in de, de, in de medhub. Oké, okay. uh, ik heb net gezegd dat, het, dat, dat er geloof is in de medhaap over als jij uh, alleen al hebt gebeden en je wilt een jamaa bereiken, of je dan mag aansluiten bij één persoon. ja. En toen zei ik, de, uh, er is geloof, een groep ulema's is toegestaan zoals imam ibn al-Hajib en andere zeiden nee, zoals imam ibn Arafa. Tunesië. Uh, imam Shazili volgt hierin, Imam Ibn al-Hajib. Daarom zegt hij ook al eens één keer, jamaa met hem bidden. Maar Imam Ibn Arafah heeft gezegd, uh, minimum van, van de jamaa, waarmee je gebed kan herhalen, is twee. Of één, Imam Ratib. Imam Ratib, wat betekent dat? Een vaste imam. Ja, een imam die vast is. Dus hij bidt altijd in die moskee. Ja. Hij is de imam van, van dat moskee. Ja. Het is niet een moskee bijvoorbeeld iedereen die daar komt. Uh, de meest geleden, die mag leiden. Nee. ze hebben een vaste imam. Dat is imam Ratib. Voor hem. Als hij alleen zou bidden. Heeft hij al jamaa ja Stel je voor, je bent imam ratib en op een dag komt niemand. Bijvoorbeeld in Vedjah, niemand komt er. En hij zal alleen bidden, heeft hij faddel van jamaa. Met hem, daarom, met hem mag je je aansluiten, omdat hij op zich al jamaa is. Dan mag je, je aansluiten. Maar als het geen imam ratib is, dan moet er minimaal één imam zijn en één maamom. Een imam Ibn Araf zei over de mening van Ibn Hazib, die ken ik niet van de mezheb. Dus ik heb geen bron daarvoor gevonden. Daarom heeft hij gezegd, die bestaat niet. Oké. Okay. Uh, het is mijn doel om, uh, als je alleen hebt gebeden, om een jamaa op te zoeken om met hen te bidden. Maar er zijn voorwaarden daarvoor. Een van die voorwaarden is dat jij zelf niet bij die jamaa als imam gaat bidden. Dat mag niet. Dan is het ongeldig. Jij moet als moon bidden. Dus jij moet achter de imam bidden. Jij mag niet als imam bidden. Oké. Okay. De volgende voorwaarde is, als je opnieuw gaat bidden met een Jama'a, dan doe je dat je de intentie dat je een vader gaat bidden en de acceptatie. Dus welke gebeden wil je dat geaccepteerd worden? De, de, dit gebed die je bidt met de Jama'a of die, dat gebed die je alleen hebt gebeden? De ulemaat, dat is het meningsverschil verschil hierover. Maar de wat je de hebt, is dat je tafweer doet. Tafweer betekent, uh, ik laat het over aan Allah. Hij accepteert welke hij wil. Maar je moet het wel met voorwaarden van vart doen. Want stel je voor dat je erachter komt nadat je klaar bent met het gebed die je hebt gebeden met de jamaa. Dat de eerste gebed, die heb je bijvoorbeeld gebeden zonder woudo. Ja, Of je hebt... Uh, het was ongeldig in ieder geval. En je komt later achter, dan hoef je hem niet meer opnieuw te bidden. Want je hebt hem al nog een keer gebeden. Zolang het niet met dezelfde woord door is. Hè. Als je... In ieder geval de eerste gebed heb je, die je erachter gekomen, hij was ongeldig. voor een of andere reden. En dan heb je met jamaa ah, En die was helemaal compleet. Met alle voorwaarden, alle, alle voorwaarden van het gebed. Dan hoef je niet opnieuw te bidden, ja, maar stel je voor, je doet het niet met intentie van fard van uh, verplicht gebed, dan moet je hem alsnog opnieuw bidden. Als je erachter komt dat de eerste ongeldig was, want de tweede heb je niet met de intentie dat je vad gaat bidden, maar als navila en om uh, de beloning alleen te ontvangen. Oké, okay. zoals ik net zei, uh, als, je de, als je het gebed opnieuw bidt met de jamaa, kan bij alle gebeden, Zohar, Asar en Subh, maar Maghrib kan dat niet, kan niet, want anders heb je geen witer meer gedaan. Wat betekent dat? Dat is witer van de dag, noemen ze dat. Witer betekent oneven maken. Ja, je maakt de gebeden oneven. Uh, Subh is 2. Zohar is 4. Asr is 4. Is 10. Beetje maghrib is 13. Oneven getal. Als je maghrib opnieuw zou bidden met de jamaa. Ook al heb je hem alleen gebeden. Dan wordt het 16. En dan is het niet meer oneven. Daarom mag het niet. De maghrib mag niet. En Isha mag ook niet. Normaal mag het wel, behalve als je al wieter hebt gebeden. Waarom? Om dezelfde reden als de eerste. Anders is er geen wieter voor de nachtgebed. Want als je, je hebt Isa alleen gebeden, dan heb je wieter gebeden. Normaal. Dan bid je Isa in, in groep, dan hoor je weer wieter te bidden. Want je hoort wieter te bidden naar Isa. En dan kom je in dat je twee wieter op een dag hebt gebeden. En dat mag niet. Dus Isha mag je niet bidden met een groep als je al hebt gebeden. Maar als je bijvoorbeeld, je hebt Isha alleen thuis gebeden. En die gaat naar de moskee. En die moskee bidt bijvoorbeeld Isha veel later. Bijvoorbeeld na een uur. Net hier. Isha is om 6 uur, zij bidden om 8 uur. Twee uurtjes daarna. Dan bid je je thuis Eerst de tijd. En daarna ga je naar de moskee. En bid je met haar. Jamaa. Zolang je geen witter hebt gebeden. Als je witer hebt gebeden. Dan mag je hem niet meer in een groep bidden. Want anders moet je daarna weer witter bidden. En dat kan niet. Je kan niet twee witter op een dag. Dus je mag nog wel een gebed bidden na witter. witter. Als je witer bidt. Dan mag je daarna niet veel bidden. Je mag twee rakaar, vier rakaar, zes rakaar. Je Er is niks mis mee in de mezet. Maar je mag daarna niet weer weer gaan bidden. Dat is het alleen. Oké, uh, en de laatste wat hij zegt, salat de niet, salat alleen. jawel, alles wat je na mag verbeten valt onder kiemen leel. Dat betekent dat je, in ieder geval, je nachtgebed met de witte bidt. Dus dat je niet de hele nacht zonder witte bidt. Dat betekent het. Het betekent niet van, je mag geen witte bidden. Je mag niet naar witte, nog nafieler bidden. Oké, okay, stel je voor, je hebt het gebed al in jamaa gebeden. En je gaat naar de moskee... En er is les, je moet iemand bezoeken, of je wilt gewoon daar, omdat daar een specifiek boek is, wil je daar gaan lezen. Terwijl je daar zit, wordt de ikama gedaan. Wat doe je dan? Het is haram om met hen te bidden. Want je mag niet een gebed twee keer bidden op een dag. En je mag ook niet bezig gaan zijn met Naghila, want dan is dat een vorm van uh, uh, kritiek leveren op die imam. Ja? En beter voorkom voor je dat, dat je er niet bent. In een moskee, wanneer de jamaa gaat bidden, je hebt al jamaa gebeden. Tot hier is uh, deze paragraaf is een beetje kort, want Imam Abil Azari heeft hem ook kort uitleg opgeschreven. Eigenlijk is dit een hele brede onderwerp. En er zijn veel voorwaar hierover. Heel veel discussies en gedetailleerde onderwerpen, maar dat gaan we in een later boek insallah behandelen. Ik wil الرحمن ربي كرب العزيز عما يصفون سرا من المصابين الحمد لله رب العالمين.